9 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Na een autocross in Leende in Brabant is een auto ingereden op het publiek, mogelijk met opzet. Twee mannen, een vrouw en een jongetje zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend. Drie anderen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De auto reed bij de prijsuitreiking in Leende in op het publiek, mogelijk na een uit de hand gelopen ruzie. Daarna ontstond een vechtpartij waarop de politie ingreep. De twee inzittenden van de auto zijn aangehouden. Het zijn een man van 21 uit Reuver en een meisje van 17 uit Veghel. De verdachte van de bekladding van de oorlogsbegraafplaats in Mierlo... leidt aan psychosis en achtervolgingswaan. Dat zegt zijn buurvrouw in het Eindhoven's Dagblad. Eerder zei de politie al dat de 36-jarige man geestelijke problemen heeft. Zijn buurvrouw zegt dat hij de muren van zijn huis heeft volgeschreven... met onzamenhangende teksten... en dat ze geregeld geschreeuw en gebonk hoorden. Vrijdag bekladde de man de oorlogsgraven in Mierlo. Op de binnenmuur van de kapel tekende hij een hakenkruis... Pogingen om hem te verhoren hebben nog niets opgeleverd. Hij weigert iets te zeggen. De restauratie van de Gouden Koets ligt op schema. Dat zegt de stalmeester van de Koninklijke Stallen... in de aanloop naar Prinsjesdag. Vanwege de jarenlange restauratie... zal de koning dinsdag opnieuw de Glazen Koets gebruiken. Volgens de stalmeester zijn de restaurateurs... bij de Gouden Koets geen onaangename verrassingen tegengekomen. Toch kan de stalmeester nog niet zeggen... of de koets over twee jaar weer met Prinsjesdag kan worden gebruikt... De Gouden Koets werd in 1898 door de Amsterdamse bevolking geschonken aan koningin Wilhelmina. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe met mogelijk een spat regen. Morgen trekt een regengebied over, maar in het noordoosten en zuiden blijft het grotendeels droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Dinsdag en woensdag wisselen bewolkt en vrij koel. Vanaf donderdag is er meer zon en gaat de temperatuur weer omhoog. Dit was het NOS Journaal.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 ...terug bij PSL Radio Show 1350. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. We beginnen met David Waller, Two Hearts. Dat is zijn laatste album. Daarna een uh, meneer en mevrouw, Stephanie Labbé... ...met François Couture, met een uh, frans-talig uh, album... In die, ...in die zin van het is niet Franstalig, ...maar het heeft een Fransstalig titel, zo moet ik het zeggen. En daar begin ik niet aan. Dus dan moet je even op de website kijken... ...peacefulradio.info... Daar vind je de hele lijst met uh, Stephanie en François daarbovenin in het tweede uur. Goed, ga daar lekker voor zitten. En natuurlijk muziek uit het verleden. We gaan weer dik 22 jaar terug in de tijd. En wat ze toen, maar, ja, toen maakten, is eigenlijk ook wel hele mooie werkjes... Oud is goud, heb ik wel eens horen zeggen. Nou ja, we zullen het horen. Veel luisterplezier.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 From Heart Dance Records, you're listening to the soothing sounds of peaceful radio.